TV. Op TV, radio en internet. GMM. Met nu de nacht.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 Het is mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel Nee wel 19, Het is wel 19, wel wel 19, echt 19, wel 19, wel Het wel 19, wel Het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 Don't mind telling me let's do something of toast. Watch the evening Gente.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 Why were they open? Ooh. Gave you why?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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is de Stubinitski met het NOS journaal. In Libië wordt voor het eerst ook in de hoofdstad Tripoli gedemonstreerd tegen kolonel Gaddafi. Veiligheidsdiensten schieten op betogers en er staan auto's in brand... Op het Groene Plein in het centrum van Tripoli zouden gevechten zijn uitgebroken tussen aanhangers en tegenstanders van Gaddafi. Foto's van Gaddafi worden bekogeld met stenen. Volgens Al Jazeera doen er zo'n 3000 mensen mee aan de protesten in Tripoli. Een zoon van Gaddafi zei in een tv-toespraak dat het verkeerd was van het leger en de politie om op demonstranten te schieten. Volgens hem zijn de troepen niet getraind op woedende menigtes. Hij zei ook dat er veel minder doden zijn gevallen dan in de media wordt beweerd en hij geeft islamisten, Egyptenaren en Tunesiërs de schuld van de onrust. Die zouden het regime in Libië omver willen werpen. Hij waarschuwde voor een burgeroorlog en de gevolgen daarvan voor de verdeling van de olieinkomsten. Ook heeft hij hervormingen en loonsverhogingen aangekondigd. Eigenlijk zou kolonel Gaddafi zelf een toespraak houden, maar waarom hij dat aan zijn zoon overliet is niet bekend. Een invloedrijke stamoudste in het oosten van Libië heeft gedreigd de olie-export de komende dag af te sluiten als Gaddafi niet stopt met het geweld tegen de demonstranten. Een andere stamleider roept Gaddafi op om het land te verlaten. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn bij de betogingen in Libië tot nu toe 233 doden gevallen. De CDU van Bondskanselier Merkel is bij de deelstaatverkiezingen in Hamburg gehalveerd. De sociaaldemocratische SPD is de grote winnaar. De CDU werd na tien jaar regeren in Hamburg afgerekend op plaatselijke thema's. De landelijke regering in Berlijn keek met veel belangstelling naar het resultaat in Hamburg, omdat er dit jaar nog zes deelstaatverkiezingen volgen. Het weer vannacht helder, de temperatuur ligt tussen de min 7 en de min 2. Overdag zonnig en koud, het wordt 0.